De darmbacterie EHEC heeft in Duitsland nu tien levens geëist. Gisteren overleden in het noorden van Duitsland vier mensen... die de bacterie hadden opgelopen. De afgelopen week zijn ongeveer duizend Duitsers ziek geworden. Sommige van hen zijn er slecht aan toe. Er zijn ook besmettingsgevallen in Nederland, Zweden, Denemarken... en Groot-Brittannië. Zijn vrijwel allemaal mensen die kort daarvoor in Duitsland zijn geweest. De ehec bacterie is een gevaarlijke variant van E. coli... en kan onder meer darmbloedingen, hevige diarree en nierklachten veroorzaken... Volgens wetenschappers is de bacterie resistent tegen veel soorten antibiotica. Ehek is onder meer gevonden in komkommers. In Hamburg worden mensen opgeroepen bloed te geven in verband met de uitbraak van Ehek. De bloedbank in de stad zegt nu nog voldoende donateurs te hebben, maar als het aantal besmettingen verder oploopt kan er een tekort ontstaan.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 Veel inwoners zijn Salah ontvlucht. Het geweld leidde de afgelopen week op nadat president Saleh opnieuw had geweigerd om in te stemmen met een machtsoverdracht. Het treinverkeer bij Antwerpen rijdt weer volgens schema. Het was gister, sinds gisterochtend verstoord door brand in een schakelkast. De brandweer vond bij de kast een dode koperdief, die was geëlektrocuteerd. In eerste instantie was de verwachting dat het herstelwerk het grootste deel van het weekend zou gaan duren. Maar volgens Belgische media is de reparatie gisteravond voltooid. Het is niet duidelijk of de treinen vanuit Nederland naar België en Frankrijk vandaag helemaal zonder vertraging rijden. Amerikaanse oud-president Bill Clinton heeft gisteravond voor een verrassing gezorgd in Amsterdam. Clinton was eerder op de dag spreker in het Friese dorp Achlem. Na afloop ging hij terug naar zijn hotel in Amsterdam. Maar in plaats van meteen te vertrekken bezocht hij een café. Clinton bleef er zo'n anderhalf uur. Volgens verbaasde bezoekers dronk hij koffie en at hij een stuk appeltaart. In Barcelona is het winnen van de Champions League uitgedraaid op ernstige rellen. Feestvierende voetbalsupporters gooiden met onder meer flessen... en gingen op de vuist met de Spaanse politie. Daarbij zijn zeker 89 gewonden gevallen. Onder hen ook 18 agenten. Pas na twee uur gevechten werd het weer wat rustiger. In Barcelona gingen tienduizenden fans de straat op... om de 3-1 winst van Barcelona op Manchester United te vieren. De finale werd gisteravond gespeeld in het Wembley Stadion in Londen. Het was de laatste wedstrijd voor de 40-jarige Nederlandse keeper Edwin van der Sar... die met Manchester dus verloor. Het weer dan nog, bewolkt en een stevige zuidwestenwind... later in het midden- en zuiden mogelijk even wat zon. In het noorden kans op een enkele bui, het wordt 16 graden in Noord-Holland... tot 21 graden in Limburg. De komende dagen is het licht wisselvallig en vooral morgen wordt het warm. Dit was het NOS Journaal. Smart people met smartphones opgelet. Hoger opgeleide dating, nu ook voor de smartphone. m.imatching.nl. are you smart enough? Alweer een concreet project. Succesvol afgerond door Wilde Ganse Ontwikkelingssamenwerking. Op naar het volgende, in Ghana. Kom langs op wildeganse.nl en maak kennis met onze projecten. Ontwikkelingssamenwerking, doet u mee...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 Eo. Dit is de zondag. Het anker. Ja, Goedemorgen dames en heren en uh, mooi dat u luistert op deze wat druilerige zondagochtend. Uh, mooi dat u luistert naar Dit is de Zondag. Het uh, programma waarin wij, waarin wij mensen spreken over inspirerende onderwerpen... en uh, waarin, waarin wij hopen zoeken naar het bijzondere en het mooie verhaal. En vandaag spreken wij met Joep de Hart. Goedemorgen Joep. Goedemorgen. Joep is uh, godsdienstsocioloog zo noem ik het maar even, onderzoeker. Hij werkt aan de, bij het Sociaal Cultureel Planbureau... maar ook aan de Theologische Universiteit Kampen. En eh, hij heeft onderzoek gedaan naar hoe het nou is met religie in Nederland. En we zitten vandaag op zondag. dat is toch eigenlijk traditioneel het spirituele hoogtepunt van de week... voor vele Nederlanders, ik zeg maar tussen haakjes, misschien ook wel, geweest. Dat eh, mensen trouw naar hun eigen kerk gingen heel duidelijk wisten naar welke kerk ze gingen... en naar welke kerk ze absoluut niet gingen. Nederland was duidelijk verdeeld in zuilen. Als men niet naar de kerk ging, dan was dat ook een hele bewuste keuze. Maar dat is allemaal wel een, een beetje anders geworden in de loop der jaren. Nu is het vandaag de zondag, de dag des heren. Zou een, zou een christen zeggen... Joep, ben jij nu op een andere meer opgestaan dan op een doorweekse dag? Ja, ja. dat ja? is zeker. Ja, ja? De zondag heeft voor mij ook een speciale betekenis. Ik ga meestal naar de kerk op zondag om er iets te noemen... Ja. Daarvoor heb ik al een stukje in de polder gefietst, maar dat eindigt meestal met een kerkdienst. En ik probeer de zondag ook op een wat gewijdere manier door te brengen dan in radio-uitzendingen doorgaans, hoor. Ja, dus je vindt de radio-uitzending niet echt bij, bij de zondag passen? Jawel, jawel. Nee, nee, zo, zo orthodox ligt erbij. Ik ben van katholieken komaf, maar ik ben opgegroeid in kampen. Hè? Dus ik ja. weet ook wat er in de winkel van de buurman verkocht wordt aan zondagsrust en zo. Ja. Ja, dus dat, uh, nee, maar voor mezelf. Uh, ik, ik, ik lees wat andere dingen op zondag. Als ik muziek opzet, zet ik soms, uh, zet ik vaak wat andere muziek op. En uh, ja. Bijvoorbeeld dat nou overal in mijn woonplaats, ik woon in de Randstad, de winkels elke zondag open zijn. Ja, dat is voor mij nog iedere keer even wennen, voor mijn kinderen ja, al lang ja. niet meer. Nee. Maar voor een jongen uit Kampen is dat iedere keer toch weer een klein beetje verbazingwekkend. Ja. Ja, ja. Nou, wij gaan het dus uitgebreid bespreken het komende uur, hoe het nou is met godsdienst in Nederland en met spiritualiteit. Maar eerst willen we jou ook een beetje beter leren kennen als persoon. En daarvoor hebben wij een jukebox. En uh, die jukebox die stelt een aantal korte vragen. En aan jou te verzoek om daar ook kort op te antwoorden. Heeft u wel eens een religieuze ervaring gehad? Ja, die heb ik gehad na een wandeling in Engeland. Mooiste film? Uh, The Usual Suspects. Heeft u allochtonen vrienden? Ja, die heb ik sterker. De oppassen van mijn kinderen zijn altijd Marokkaanse vrouwen geweest. Bid u wel eens? Ja, ik bid regelmatig. Wat slaat u in de krant altijd over? Uh, nou, dat is niet zoveel. <laughs> ik lees hem meestal van kaf tot kaf. Meest inspirerende persoon? Poeh, meest inspirerende persoon. Nou, dat is op het moment Frank de Boer, zeg ik als Ajax-fan. Bent u de laatste tien jaar linkser of rechtser geworden? Nou... Nah. Dat varieert, denk ik. Uh, al nagelang het onderwerp. Sommige onderwerpen ben ik wat progressiever in gewo geworden. Andere onderwerpen noodgedwongen, wat conservatiever. Dat was uh, de jukebox. Het geld wordt, uh, uh, dat rolt er doorheen nu. Uh, op sommige onderwerpen wat linkser, op sommige wat rechtser. En soms is dat noodgedwongen. Daar moet je iets meer over vertellen. Uh, nou ja, kijk, een uh, uh, uh, mens verandert. Hè? Als er kinderen in je leven komen, ik heb drie kinderen... Uh, ja, dan, dan komt je levensvisie er vaak in een hoop opzichten anders uit te zien. Je begint altijd als een heel beschermende vader, hè? als een betuttelende vader. Je wil voortdurend een jas om ze heen slaan, zodat ja. ze geen kou vatten. Maar ik heb gelukkig een vrouw die van zeer nuchtere, hervormde huizen is... Uh, en uh, die, die redt mij daar een beetje in af. En uh, dat zijn nou van die dingen die heb ik moeten leren. Aanvankelijk word je daar conservatief van. Ja. Je ziet overal bedreigingen voor je kinderen. Je ziet bedreigingen voor de mensen in je samenleving. Iets wat ik in mijn studententijd helemaal niet had. Uh, maar geleidelijk aan vlak dat weer wat af. En dan, uh, ja dan pas je je weer aan aan de maar nieuwe omstandigheden. het is niet per definitie wijzer, naarmate je ouder wordt, begrijp ik. Nee, daar heb ik nooit zo in geloofd, hoor. Ik ben een, een, ik zit nog in de nasleep van de generatie die op de barricade stond... in de jaren 60 en 70. Niet dat ik dat nou zoveel deed, ja. maar ik stond er wel geïnteresseerd bij. En uh, ja, dat, dat autoriteitsgevoel, dat is er door mijn ouders nooit zo ingebracht. Hè. En dat was anders. Kijk... Wij woonden als katholieken in Kampen. Maar ja. mijn familie komt uit Brabant en uit, uh, uit, uit Antwerpen. Een dorpje vlakbij Antwerpen. En als ik bij mijn familie op bezoek kwam... dan zo, kwam ik in een totaal andere wereld terecht. Dat, dat was een wereld met, met heel veel, uh, laten we zeggen... in de ogen van Kampense mensen, luxe, genieten van het leven... maar ook veel autoriteitsbesef. En dat is iets wat je in Kampen helemaal niet meekreeg. Uh, ik heb er later onderzoek naar gedaan, hè, toen ik was afgestudeerd. Er is sprake bij dat soort dingen van een soort kameleon effect zeg maar. De gereformeerde mensen in Limburg zijn anders dan de gereformeerde mensen in Oost-Groningen... zoals de katholieke mensen in Kampen, anders waren dan de katholieke mensen in Brabant. En een van de dingen die die katholieke mensen in, Bra in, de, in Kampen meekregen... was ook dat je weinig autoriteitsbesef had. Ja, ja. Hè, dat uh, daar gaan, gaan, gaan we zo nog even uitgebreid over spreken. Ik ben nog ook erg benieuwd naar die religieuze ervaring na een wandeling. Ja, daar wil ik nou niet te veel over uitweiden. Want ik heb altijd een, een lichte weerzin tegen mensen... die zich de kijk gaan stellen in de media. En dan moet heel Nederland weten wat ze nou allemaal meemaken. in. Nou, de, dat hoeft, we hoeven er geen showtje van te maken. Maar nee, dat ik ben ik wel, ik wel ook... een beetje benieuwd wat er dan gebeurt na zo'n wandeling. Ja, nou, het, het is een. ik heb er zelfs een foto van gemaakt uh, uh, vlak na dat moment. Omdat ik dacht, dat moet ik op een of andere manier uh, zien vast te houden. Maar op die foto zie je niks. Daar, daar, daar, daar zie je gewoon een straat in een Engels dorpje... Ja you <laughs> Uh, Diamond Post, ik weet de naam zelfs nog. Uh, we wandelden in de wolds, mijn vrouw en ik. Uh, yeah. We hadden er een hele dag wandelen op zitten. Dat is trouwens typerend. Hè? Veel mystieke ervaringen ontstaan uh, op een rustmoment... na nou, zware fysieke inspanning. Dat is niet ongebruikelijk, maar dat leerde ik later allemaal. Pas. Yeah. Uh, het was in onze studententijd. En wij gingen ergens op een muurtje zitten aan de rand van het dorp. Ik weet nog dat er prachtige goudsbloemen... een beetje stonden te deinen in de wind. En toen had ik even het idee dat de straat ging trillen. En uh, ja, dat alles een beetje samenkwam. Uh, het was verbonden met een moment van, van heel erg gelukkig zijn. Opperst geluk, ontspanning. Ja. Uh, veel meer was het ook niet hoor. Ik zag niet de, heer, de hemelse heerscharen neerdalen uit de hoogte of zo. Dat soort dingen, zo'n betekenis had het niet. En zoveel waarde hecht ik er ook niet aan. Maar als mensen in mijn onderzoek vertellen... van dat ze dat wel eens gehad hebben, dat samen vloeien in... Een, dan heb ik wel enige idee waar ze op doelen... om. Dat van mij leek erop. Dat, daar is het ook bij gebleven, overigens, hoor. Hmm, bijzonder. Wij gaan daar eens, uh, straks over da doorpraten, maar nu gaan wij naar een plaat. to fall Prachtige, melancholische plaat voor de zondagochtend. Ik kan niet anders zeggen. Midleek was dit met The Acts of Man. Ik spreek uh, Joep de Hart vandaag en Dit is de Zondag. Hij heeft onderzoek gedaan naar eigenlijk, de staat van religie in Nederland. Godsdienst, religie, spiritualiteit, al die woorden. Uh, en je hebt er ook een boek over geschreven. Dat heet Zwevende Gelovigen. Dat heb ik hier liggen. Ik heb het natuurlijk uh, gelezen voor de uitzending. En uh, wat ik moet constateren als oude gereformeerde jongen... is dat het uh, met, mijn, uh, met mijn oude club niet zo heel erg goed gaat. En dat gaat mij wel wat aan het hart. Ja, dat kan ik me voorstellen. Dat is wat Mensen ontmoet ik veel. Nou, ter troost dit. Het hangt er een beetje vanaf van welke gereformeerde richting je bent. <lacht> nou, Want er ik, zijn ook gereformeerde kerken waar het wel goed mee gaat. Hè? Ja, nou, ik, ik, ik kom oorspronkelijk uit een, een gereformeerde kerk. Vrijgemaakt is die. Uh, in Sandam. Inmiddels zit ik daar niet meer in de kerk... Uh, en ik kan mij de zondagen herinneren waarin, wij, nou, waarin je wakker wordt... Met, met geestelijke muziek die door elke muur heen dringt. Uh, je gaat naar de kerk toe, uh, je spreekt lang na op het kerkplein. Koffievisites waarin de preek uitgebreid wordt, nagekoud. Uh, daarna een spelletje spelen, risken, darten. Uh, Smiddags nog een keer naar de kerk, s'avonds weer risken. Ja. Of naar de jeugdvereniging. <lacht> en dat waren echt een soort... Ja, ...dagen waar de tijd stil stond. Ja, ja. En uh, als ik jouw boek lees... ...is dat wel een beetje van... Uh, nou, ja. dat, ...dat is wel een beetje aan het verlopen, of niet? Ja, nou, dat hangt er een beetje vanaf. Dat denk ik ook, ik, uh, als ik in Soetermeer ben. Want ik woon in Zoetermeer, ik werk in Den Haag... ...ik kom nog alles in Nijmegen... ...en overal zie ik daar uh, de kerkgebouwen leegstaan. Ja. En veranderen in meubelhallen en zo. Maar als ik nou bij mijn schoonfamilie op Tolen ben... dan ziet de wereld er ineens heel anders uit. Ja. He, het dorpje Scherpenissen, daar woont mijn schoonfamilie. En als ik daar voor het raam zit van mijn schoonmoeder... dan zie ik daar de mensen twee keer per zondag stratenvol... met hoedjes op ja. naar de kerk gaan. En het meest opvallende is misschien nog wel... dat dat geen vergrijsd gezelschap is. Maar dat, dat er zitten heel veel jongelui bij. Dat is een heel gemelleerd gezelschap. He. Dat zijn kerkrichtingen. Ze zijn vaak van een bevindelijke richting. Hè. Ze zijn zeker geen vrijgemaakte, maar ik denk de christelijk gereformeerde gemeente, Dat soort kerken, bonders, vind je er ook veel. Uh, we moeten dat allemaal wel goed. een beetje uitleggen. Hoor, want het is uh, voor grevenmidden jongens... als ik misschien allemaal gesneden ook. Oh. Maar uh, uh, dit is wel, dat is wel het, het behoudende gedeelte van de Kerk. Ik ga het uitleggen. Uh, en, en dat nog wel voor de EO. Kan je nagaan. <lacht> ja. Die verandert ook. Hè? Dat kunnen we in ieder geval nu al vaststellen. Wat zijn luisterpubliek betreft. Je hebt In de protestantse wereld heb je eigenlijk twee dimensies... Waar, uh, waar, waar langs je de kerken uh, uiteen kan leggen. De eerste is die uh, van behoudzucht... Je hebt wat progressievere kerken en je hebt zeer behoudende kerken. En de tweede is of ze bevindelijk zijn of niet bevindelijk. En bevindelijk betekent dat je het geloof via innerlijk geraakt worden ervaart. De ervaring is primair. Niet wat je er al bij denkt en vindt en wat er wordt voorgeschreven. Maar of jij ooit een persoonlijke bekeringservaring hebt gehad. Ja. Dan heb je kerken, jouw kerk, waar jij uit afkomst bent vrijgemaakt... en moeten daar niets van hebben. Dat nou, is inderdaad dat, wel wat van de rationele, inderdaad. Precies, die zijn wat van de rationele. Maar die zijn ook van... niet zonder gevoel? Hoor. Nee, nee, maar ik merk het ook als ik op moet treden in dat soort gezelschap. Dat zijn mensen die hebben, dat geldt voor jou nu ook weer... dat vind ik heel typerend voor mensen uit de vrijgemaakte kerk... die hebben je boek gelezen, voordat ze de eerste vraag gaan stellen. Als je bij die bondes komt... Die, die vinden dat het om andere dingen gaat dan boeken lezen, dus die beginnen meteen te vragen. Ja, ja. En die zien dan wel waar jij je mee bezig hebt gehouden. Dat is een andere inzicht. ene is niet per definitie beter dan het andere, maar het is een andere manier van Toch in het leven staan. Een andere manier van in het leven staan. Dan nou heb jij daar uitgebreid onderzoek naar gedaan. En uh, er zijn dus bepaalde kerken die, die, die wat duurzamer zijn dan de andere, die wat meer toekomst hebben. Maar jij hebt net in de jukebox verteld dat je zelf ook uh, een religieus mens bent. Je gaat nog naar de kerk. Je hebt religieuze ervaring gehad. Je bid regelmatig. Eigenlijk onderzoek je ook jezelf. Ja, dat, dat klopt. Het is altijd, zoals dat deftig in het Latijn heet... mea res agitur". Je eigen zaak staat ook ter discussie. Ja. Maar die probeer ik er toch zoveel mogelijk buiten te houden. Kijk, ik, ik vind... Uh, uh, als, je, uh, als je boeken schrijft over kerkelijke ontwikkelingen in Nederland... en je, je komt uit een volstrekt buitenkerkelijk milieu... en je bent ook nog nooit in een kerk geweest... ja, dat is een beetje zwemles krijgen van iemand met watervrees... Ja. Hè, dat je moet een beetje weten wat, wat de mensen drijft in die wereld. En dan helpt het als je zelf uit een uh, gelovig milieu komt... als je zelf iets hebt met kerk. Ja. Maar voor de duur van het onderzoek mag dat verder geen rol spelen. Ik moet, ik moet net zo openstaan voor mensen van uh, uh, de, de vrijgemaakte kerk... Uh, de vrijgemaakt gereformeerde mensen, als voor gereformeerde bonders... als voor mensen van een Marokkaanse oorsprong. Dat, ja. dat moet voor de duur van het onderzoek geen verschil meer maken. Nee, maar waar ik nou zo benieuwd naar ben... Uh, als als ik dat boek lees, dan denk ik, oh, het gaat daar wel goed mee... daar gaat het niet zo goed mee. Ja. Dat raakt me eigenlijk ook wel. Ja. Hoe is dat als onderzoeker? Heeft dat nog invloed op jou? Uh, nou, dat zet mij aan het denken, want de kerken gaan mij zeer te harten. Ja. He, en ik, ik denk ook, niet, niet alleen vanuit sociologisch perspectief... maar ook binnen mijn persoonlijk leven zie ik wat dat met mensen kan doen, ontkerkelijking. He, uh, kijk, de boodschap van dit boek, als je die in één slogan moet samenvatten... dan komt hij erop neer, Nederland ontkerkelijkt, ja. maar religie verdwijnt niet. Religie vind je rondom bairmonumentjes, uh, uh, stille tochten, uh, rondom bedevaartplaatsen. Laten we ons niet vergissen, sinds twintig jaar is dat booming business. Medjugorje, uh, Lourdes, uh, Santiago de Compostela. De, de aantallen bedevaatgangers schieten omhoog. Maar als je naar het profiel van de bedevaartgangers kijkt... Dat vertoont weinig overeenkomst meer met hoe het er vroeger aan toe ging. Arme mensen uit Zuid-Europa, die proberen daar nog een beetje steun ja. en bemoediging te Nee, het zijn intellectuelen die op pad gaan maar... met een laptop. Nou, en dat is een wereld die mist één centraal element... wat mij in de kerken altijd zeer te harte is gegaan. En dat, dat is een sociale dimensie. Hè? Kijk, in Italië hebben ze een mooi woord, campanalismo... Ja. Noemen ze dat. En dat is het gevoel van verbondenheid. wat mensen hebben. die rondom dezelfde klokkentoren wonen. in een plaats. De, de Campanula, hè? dat is ja, de klokkentoren. Ja. Het feit dat je allemaal samen. diezelfde klokken hoort luiden. op zondag of bij een andere dienst. smeet een soort. saamhorigheidsgevoel. En dat gevoel. De, de schatkamers van dat gevoel vind je in de traditionele kerken. Wat je er ook van vindt, dat zijn de bronnen van sociaal kapitaal... in onze samenleving. En als die kerken verdwijnen, dan betekent dat dus nogal wat. Want ik heb grote twijfel of die alternatieve spiritualiteit... en allerlei andere stromingen in die leemte kunnen voorzien. Ja, ja. Wij gaan het, we gaan het dus even hebben over die nieuwe spiritualiteit. En wij hebben eens dus wat dingen achter elkaar geplakt... waarvan wij dachten dat het ermee te maken had... Dit hier is een plaatsdelict. Ja, van een jonge vrouw. Is there somebody connected with you who's an I? No. You the problem with your knee. No. Oké, okay, Is it is het a Frank or a Fred or... No. Dan krijg ik een nee. Ja. Ik krijg een ja en een nee voor jou. Had hij vroeger toen hij jong was donker haar? John, Joe, Johnny. No. Pete of Peter, no. This is not the way to become the next or the new regaler. Ik wil echt, voelt fout, het je, fout, je fout. En een smsje sturen kan ook, hè? <laughs> Dit het doet al... mij nog het meest denken aan de samples die mijn jongens maken... van hip-hop muziek. Ja. Maar, uh, maar goed, dat bedoel Kijk, je waarschijnlijk nee, dit, zijn, nee, dit, dit zijn allemaal fragmentjes van Derek O'Gilvie, uh, Char... Robert van der Broeken, het zesde zintuig... waarin ze met, met, met paranaal, paranormaal begaafde mensen proberen misdrijven op te lossen. Um, en natuurlijk uh, het uh, onverslaanbare Astro-TV. Uh, is dit nieuwe spiritualiteit? Uh, ja, dat is al de, de media's unieke, uh, variant ervan. Hè? Want uh, je, je moet, vind ik altijd, als je die wereld onderzoekt... dan moet je de, de, de, laten we zeggen, de voorgangers, de producenten... de mensen die de boekjes schrijven, die de televisieprogramma's ja. presenteren... Moet, en hun boodschap, moet je wel heel duidelijk onderscheiden... van de consumenten die daar komen winkelen... de gewone Nederlandse huismannen en huisvrouwen die daarin geïnteresseerd zijn. Ja. Want die blijken er vaak heel verschillende ideeën op na te houden. Kijk, als mensen zich verdiepen in die wereld en die willen weten wat daar loos is of wat daar interessant is... dan gaan ze die boekjes lezen en die televisieprogramma's bekijken. En dan krijgen ze een boodschap... die toch wel een veredelde vorm van navelstaderij dus, inhoudt. Dus jij bedoelt eigenlijk uh, mensen die kijken naar iets wat ze interessant vinden... en dat is eigenlijk alleen maar de buitenste schil... Ja. en op het moment dat ze de diepte daarmee ingaan... dan komt er iets heel anders... Ja, en ook de, de, de, euh, euh, euh, laten we zeggen, het grensverleggende en het bijzondere van die stroming... daar kom je nauwelijks achter als je de, laten we zeggen, de officiële vertegenwoordigers... dat zijn die de cursusleiders, de, de auteurs, de uitgevers... als je die voortdurend interviewt, die neiging hebben kranten yeah. nog alles... dan krijg je een heel getimmed systeem. Alles zit daar op zijn plaats. Hè? Ja. Dat, dat, dat is ook het belang van zo'n groep om er een syste systeem van te maken. Dat doen ze bij de katholieken in hun curie niet anders. En dat doen dominees in de Protestantse kerk ook niet anders. Die hebben het de boel mooi op orde. Ja. Maar de gewone gelovige die, levert, die leeft vaak in een soort ratje toe. Die heeft niet zo'n systematische kijk. En het eerste waar je bijvoorbeeld achter komt, is als je die producenten, die, die, die, die, die officiële vertegenwoordigers leest, die hebben allemaal een hekel aan de kerk. Ja. die hebben zeker in Nederland hebben die een soort open rekening met de kerk... een soort rekening te vereffenen met de kerk. En dat, dat, dat lees je heel erg bewust in die boeken dan? Ja, precies. Dat, daar komen ze vaak op terug. In de Amerikaanse varianten is dat overigens veel minder het geval. Maar in Nederland komt dat vaak naar boven. Maar bij de mensen die daar gewoon rondshoppen op die parabeurzen... is daar vaak helemaal geen sprake van. Daar blijken ook heel veel kerkleden uh, actief te zijn. Nou, Dat is een voorbeeld van hoe je die twee niet moet verwarren. Dat zijn twee verschillende werelden. Maar hoe, hoe, hoe kan dat nou dat, dat mensen enerzijds naar de kerk toe gaan... en dan toch ook... Uh, en dan zou je zeggen, nou, dan dat kunnen ze toch wel het hele ja. pakket... Ja. aan spirituele behoeften kwijt. Ja. Uh, dan gaan ze toch naar zijn paardenbeurs toe. Ja, ja. ja dat kan alleen maar uh, als je om te beginnen... de oude betekenis van allerlei christelijke begrippen... van een nieuwe duiding voorziet. Dat moet je nog eens uitleggen. Nou, Bijvoorbeeld het geloof in een leven na de dood. Dat is een ja. kernelement in het christelijk geloof. Dat is voor veel moderne Nederlanders een vorm van reïncarnatie geworden. Nou, Dan vind je makkelijker aansluiting met die wereld. Bidden, dat heeft altijd een hele specifieke betekenis gehad. Dat was in contact zijn met God. Ja. En niet met een energiebron of een magische kracht. Nee, met God. Dat had een hele specifieke betekenis. Bidden is voor steeds meer mensen, dat wijst onderzoek ook uit... een soort vorm van meditatie aan het worden... waar helemaal geen God aanwezig hoeft te zijn. Weer een ander voorbeeld is wonderen, religieuze wonderen. De Bijbel is er vol van. Nou, Daar geloven heel veel mensen, ook jongeren, nog steeds in religieuze wonderen... maar niet meer in de zin van kanaan. He? Maar in de zin van een geboorte of een verkeersongeluk... of een ziekte waar je van geneest, dat wordt tegenwoordig een wonder genoemd. Dus maar, mensen geven nieuwe betekenissen aan oude begrippen... en dan wordt de overgang makkelijker naar zo'n wereld. Maar het is niet, volgens mij niet alleen een kwestie van, van betekenis geven. Zit er ook niet een, een soort behoefte aan? Of zit er niet een behoefte achter die, nou ja, die de traditionele kerk niet kan bevredigen? Uh, ja, dat speelt zeker mee. Persoonlijk benaderd worden... Uh, uh, uh, laten we zeggen, begrip krijgen voor het feit dat, je, dat het voor jou niet voor eens of voor altijd uitgemaakt is wat je gelooft, maar dat je verandert in je leven, dat je opvattingen kunnen veranderen. Dat zijn allemaal dingen die mensen een beetje missen in de gevestigde kerken. En dit is een wereld die heel veel oog heeft hè, voor persoonlijke groei, aan jezelf werken, veranderen. Ook uit meerdere bronnen uh, je inspiratie halen. Waarom zou je alles inzetten op het christendom of op het boeddhisme? Maar is er dan alleen maar een soort afdekken van risico's als je voor meerdere. Uh, nou, dat speelt Richten zeker mee. Ja, bij veel vormen van magisch geloof is dat een belangrijke verklaringsbron. Hè? Als, als, als mensen iets gaan meemaken in hun leven... waarvan de uitkomst heel belangrijk is voor ze... En ze hebben de indruk dat ze er geen invloed op uit kunnen oefenen. Dat ze eigenlijk aan het lot zijn overgeleverd. In zo'n situatie blijken mensen in alle culturen naar mag magische hulpmiddelen te gaan grijpen. Talismannen, wat het dan ook verder is. Dus dat geeft zekerheid dat een, die het, pre, geeft het traditionele geloof niet zou precies, geven. Precies, dat, dat geeft een zekerheid die het traditionele geloof niet geeft. Er is bijvoorbeeld wel onderzoek gedaan onder baseballspelers en sportteams in de Verenigde Staten. En je hebt natuurlijk spelers in zo'n elftal die de spelsituatie heel sterk naar een hand kunnen zetten. En je hebt spelers... die zijn afhankelijk van andere spelers. Iemand die een penalty neemt... die heeft veel, minder invloed, uh, op de die heeft veel meer invloed op de wedstrijd... Dan, iemand, uh, dan een keeper... die maar moet afwachten hoe die bal geschoten wordt. Wie is het meest bijgelovig? De keeper. Ja. He, dat. En zo werkt dat in het leven van mensen. En dat is bij moderne Nederlanders niet anders. Oké. Okay. Het is half acht. Wij gaan eerst naar de hoofdpunten uit het nieuws. En dat wordt gelezen door Dik Ark. Radio 1.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 In de strijd om het voorzitterschap van de Wereldvoetbalbond FIFA... heeft Mohammed Bin Hamam uit Qatar zich teruggetrokken. De huidige voorzitter, Seb Blatter, is nu nog de enige kandidaat. Bin Hamam moet, net als de Zwitser Blatter... voor de ethische commissie van de FIFA verschijnen... vanwege beschuldigingen van corruptie. En in Venlo is de coalitie van CDA, VVD en Partij van de Arbeid gevallen. Oorzaak is oneenigheid over een nieuw multifunctioneel complex... waarin ook het stadion van voetbalclub VVV moet komen... Het college van BMW besloot deze week tot een bijdrage van 37 miljoen euro in de bouwkosten. Maar doordat coalitiepartner PvdA tegen dat voorstel stemde, ontstond de breuk in het college. En het waren de hoofdpunten. Het weerbericht van Weeronline. Het is bewolkt en heel plaatselijk valt er een beetje regen of modregen. De temperatuur ligt op dit moment tussen 10 en 13 graden. Daarbij staat een zwakke tot matige zuidwestenwind en aan zee waait het wat harder. Vanmiddag is het in het noorden overwegend bewolkt en kan er af en toe nog het neerslag vallen. In het zuiden blijft het waarschijnlijk droog en breekt af en toe de zon door. De wind trekt aan en is matig tot vrij krachtig boven land en langs de kust staat dan een krachtige wind. De temperatuur loopt vanmiddag op naar 16 graden aan de kust en 21 in Limburg. Vannacht komen opklaringen voor en koelt het af naar ongeveer 12 graden. Morgen is er meer ruimte voor de zon en staat er minder wind. Het wordt aangenaam warm met 20 graden langs de kust en 26 graden in het zuidoosten. In de loop van de middag neemt de bewolking toe. En in de avond volgen er ook een paar buien. Dit is De Zondag op Radio 1. Ja, Goedemorgen, en fijn dat u luistert. En als u net inschakelt, dan uh, meldt u even dat ik in de studio Joep de Hart heb. Joep is godsdienstsocioloog, onderzoeker, uh, inmiddels ook uh, hoogleraar. Uh, en hij houdt in de gaten wat er allemaal gebeurt met religie en spiritualiteit in Nederland. En uh, voor het nieuws heb ik even met hem gesproken over het verschil tussen oude spiritualiteit, en, of oudere religie, moet ik zeggen... en nieuwe spiritualiteit. Uh, je had het al even over dat die, die nieuwe spiritualiteiten... dat je die op de gekste plaatsen uh, vindt. Uh, dat is niet alleen de alternatieve wereld van, van de parabeurzen... maar ook bermmonumentjes en uh, dingen uit het dagelijks leven. Gisteravond is er een uh, redelijk belangrijke voetbalwedstrijd gespeeld. De Champions League finale. Zitten daar ook spirituele elementen aan vast? Je had het net al even over de keeper voor ja. het nieuws. Nou, dat lijkt me wel. Hè? Dat, als je, ik heb die wedstrijd van gisteravond niet gezien... want ik, uh, ik, ik moest ergens heen uh, met mijn vrouw. Uh, maar um, uh, die ga ik nog wel terugkijken. Hoor. Ik zal niet verklappen wat de uitslag was. Uh, ja, die ken ik. Ah. <laughs> die stond hij zo hoog uh, op teletekst <laughs> toen ik hier binnenkwam. Uh, oh. Maar... Uh, um, uh, ja, de, de voetbal zit, uh, omdat het met zoveel hevige emoties gepaard gaat... Uh, uh, vol met allerlei rituele elementen. Waar ik dan weer wel bij geweest ben... is de kampioenswedstrijd van mijn club Ajax tegen ja. FC Twente. Als je ziet wat er al uh, uren voor de wedstrijd plaatsvindt... dan allerlei vlagbetoon en uh, uh, leuzen die gescandeerd worden... liederen die aangeheven worden... de kleuren waar mensen in gekleed gaan. Uh, het is optrekken in groepsverband volgens heel sterke rituele vormen... met gebruik van simulatie. Bolen. Er zijn tal van overeenkomsten. Het is natuurlijk iets anders, maar het heeft wel heel veel overeenkomsten met hoeveel religies het ook altijd hebben aangepakt. Jij zegt het is iets anders, dus het, is, het, het heet religieuze trekjes, maar het, het is niet per definitie spiritueel of religieus. Nou, spiritueel zou ik het wel noemen, hè, oh. als je daarmee bedoelt dat het te maken heeft met een, uh, uh, een dimensie die je uittilt boven de sleur van alle dag. Ja. Als we zo nou spiritualiteit definiëren... dat is niet genoeg om het nou meteen religie te noemen... want dan gaan we het hebben over een god... en een, een buitensintuiglijke werkelijkheid en dat soort dingen. Daar hoeft dit allemaal niet mee te maken te hebben. Maar de, het, het ritueel... He, wat heel sterk in alle religies zit... dat is een kern in bijna alle religieuze stromingen... die wij overal op de wereld kennen. Dat kom je daar ook terug uh, tegen. Zoals je het ook bij stille tochten tegenkomt. En, en rondom die, ja, maar uh... Om nog heel even terug te gaan op, de, op die wedstrijd... He. dan zeg je van het tiltje even boven het dagelijks leven uit. Ja. Dus dat, dat is dan spiritueel. Maar heeft spiritualiteit ook niet te maken met iets als troost of hoop? een hoop dat het beter wordt, dat er iets beters komt. Ja, ja. En, en laten we dat vooral niet vergeten... ik noem het in mijn boek De God, dat er een verklaring is voor wat jou allemaal overkomt. Waar dan... ja, maar als je dat nou confronteert dan weer met, met, met de religieuze elementen... rondom zo'n voetbalwedstrijd, ja. is dat dan echt spiritualiteit... Uh, nou ja, het hangt een beetje vanaf hoe je dat definieert. Als het erom gaat dat je gewoon vanuit de, de, de maalstroom van het dagelijks leven even losgezongen wordt in een soort collectieve euforie, die je boven jezelf uittilt, al is het maar voor de duur van een wedstrijd. Uh, uh, als het daarmee. als je dat een spiritueel moment noemt, dan. Ja, waarom zou dat zou je dat dan niet? Uh, maar, maar, maar speelt in, in, in de nieuwe spiritualiteit waar jij over schrijft, speelt. Hoop of uh, troost, speelt het daar dan nog een rol in? Ja, ja, ja, dat speelt zeker een rol. Hè. Je, je, uh, kijk, er is beroemd onderzoek van de antropoloog Evans Pritchard... onder de Azande, een stam in, uh, in, in Afrika. En een van de eerste dingen waar uh, Evans Pritchard achter kwam: dat was dat als er een graanschuur instortte en daar mensen onder bedolven werden, soms vielen daar doden bij de Alzander onmiddellijk na een magische verklaring uh, grepen. He, dat was het werk van bosgeesten... of uh, er was een kwaad voerteken gesignaleerd in de dagen daarvoor. Maar als hij ze dan uitlegde dat dat niks te maken had met magie... maar met termieten, die hadden zitten knagen aan die schuur... waardoor hij uiteindelijk poreus hout opleverde... en dat stort dan in... Yeah waren ze perfect bereid om die verklaring over te nemen. Wat ze niet konden accepteren is dat, dat, geen, dat er geen verklaring voor was. Yeah. Dat het volkomen zinloos was gebeurd. Daar hadden ze moeite mee. Uh, maar of het nou rationeel was of uh, magisch was... Uh, al de, alle, elke verklaring was goed. Nou, en die drang is niet uitgeblust in een moderne samenleving. Als jou iets ergs overkomt, of als jou iets bijzonders overkomt... of als jou iets overkomt wat een drastische interruptie is van je dagelijks leven... dan is de behoefte vaak groot bij mensen om te weten... waarom overkomt mij dit? En heeft dit een betekenis? Ja. Kan ik daar iets uit leren? En er zijn natuurlijk heel veel mensen die daar antwoord op geven. En dat is ook een markt waar veel charlatans actief zijn. Ja, want ja, had je die trekken net, horoscoopjes en die leggen een kaartje met jou. En, uh. Want daar had je het net al een beetje over. Jij bent wetenschapper, maar durfde uh, zonder problemen even te zeggen... Nou ja, als je op zoek gaat naar wat er achter nieuwe spiritualiteit zit... dan kom je toch op, op, op navelstaderijen uit. En je noemt nu charlatans. Ja. ja, er zijn natuurlijk heel veel... Waarom gaan, waarom gaan mensen er dan zo massaal voor? Uh, ja, kijk, je, je moet volgens mij uh, uh, bij, bij dit soort onderwerpen, dat geldt ook voor religie, moet je onderscheiden tussen de kern van religie en de kern van spiritualiteit, zal ik zo uitleggen wat die volgens mij is, en de historische en sociale vormen die die behoefte kan krijgen. Kijk, de kern van die behoefte die heeft ermee te maken dat het voor mensen moeilijk te accepteren is dat het leven alleen maar uit materiële componenten bestaat. En zoals de schrijver James George ooit zei... je wordt geboren en je gaat dood en de rest is vrije tijdsbesteding. Nou, er zijn misschien wat intellectuelen... die met zo'n houding kunnen leven. Maar voor de meeste mensen is dat niet genoeg. Die, die willen een hoop. Die willen troost. Die willen steun. Die willen een perspectief. Die willen een idee. Het dient ergens toe. Ja. Het past in een groter patroon dan mijzelf. Dat is de kern van religie. Die zal altijd blijven bestaan. Daar ben ik van overtuigd. Die is niet weg te redeneren. Behalve die anderhalve man in een paardenkop... die vanaf een hoge ivoren toren op de samenleving neerkijkt. Die zullen dat misschien uh, anders overdenken. Maar de grote menigte van de mensen zal niet vanuit zijn houding kunnen leven. En dan krijg je dat die behoefte, die universele behoefte, bijzondere historische vormen krijgt. In de tijd van de Boeddha, toen Jezus aan het meer van Galilea preekte, steeds heeft dat nieuwe historische vormen gekregen. Van rondtrekkende predikers tot en met kerken, met pauzen aan het hoofd en bisschoppen en, en hiërarchieën. Het kan allerlei vormen krijgen. Maar die vormen zijn voor, zijn voor een socioloog heel interessant, maar die zijn betrekkelijk. Die grondbehoeften die is al die tijd onderliggend aanwezig. En die zie je in die wereld van die alternatieve spiritualiteit ook. Het zijn mensen die teleurgesteld zijn geraakt vaak in de kerk. Die daar niet konden vinden wat ze zochten. En die gaan elders op zoek vanuit datzelfde perspectief. Ja. Hè? De, de, dezelfde hoop om dat te vinden. Maar als je dan uh, kijkt naar wat we in Nederland hebben. Aan, aan, aan honderden jaren kerkgeschiedenis. Uh, die zijn nu een beetje aan het leeglopen. Wat is de toekomst van de, de oude religie dan? En waarom gaat dat fout? Uh, nou, dat moet je een beetje nuanceren. Kijk, als het in dit tempo doorgaat... Hè, zoals het de afgelopen decennia is doorgegaan... dan zal voor 2050 het laatste lid van de protestantse kerk in Nederland de deur achter zich dicht doen. Yeah. En voor de katholieken breekt dat moment deze eeuw nog aan. Maar behalve die twee dingen is, is er nog wel meer te melden. Hè. Bijvoorbeeld dat een aantal kleinere behoudende gereformeerde kerken, een heel stabiel beeld vertonen. En dat er zelfs kerken zijn, ook mondiaal gezien... die enorme groeicijfers kennen, zoals de Pinkstergemeente... Ja. de evangelische... Wat doen die dan goed? Uh, nou, het, het is denk ik een combinatie van steun bieden. Want de moraal in die kerken, de morele boodschap... is vaak tamelijk conservatief... Het zijn zeker geen vrijzinnige opvattingen die daar in moreel opzicht gehuldigd worden. En tegelijkertijd gebruiken ze allerlei moderne vormgeving. Dat persoonlijk geraakt worden, jou persoonlijk aanspreken, dat is bijvoorbeeld iets wat ze delen met die alternatieve spiritualiteit. Er is een markt voor vandaag de dag, persoonlijk benaderd worden. Ja. De sterke nadruk op emoties, kijk naar hoe de kerkdiensten daar plaatsvinden, dat is heel anders dan in de traditionele gereformeerde kerken, waar je tussen vier kale muren zit te luisteren naar een vrij lange preek... Ja. en samen een psalm mag zingen in dat slepende ritme... wat kenmerkend is voor de meer behoudende stromingen. Ja. Nou, In die kerken wordt dan alle zintuigen geabbeleerd. Het gaat niet alleen om het woord en om het gehoor... maar ook om wat je ziet, om wat je voelt, wat je beleeft. En zeker als het om migranten gaat... wordt er ook gedanst en bewogen. Het, zijn allemaal als, het is een soort combinatie van een, een conservatieve boodschap... die duidelijkheid biedt en een moderne vormgeving... die ergens toe Nee, ja. de huidige tijd. Dit zijn ook de voorlopers, deze groepen, in het internetgebruik. Zijn ze ook altijd geweest. Ja. Die waren er het eerst bij en die passen het ook het meest inventief toe. Als we dan weer even teruggaan naar jou als onderzoeker, als gelovige onderzoeker. Wat, wat, wat vind jij zelf in de kerk? Wat is voor jou belangrijk? Nou, kijk... Uh... Uh, je moet een, uh, dat zeg ik ook vaak tegen kerkmensen die te bij mij aankloppen en zeggen. Ja, is het nou uh, alleen maar uh, gaan we nou alleen maar op weg naar de apocalypse? Is er nou ook niet een perspectief uh, te ontlenen aan die cijfers die u presenteert? Dan zeg ik altijd, er is een cijfermatige werkelijkheid en een ja. sociologische waarheid. Maar er is ook een waarheid van de gelovige. Dat is in mijn leven ook zo. En een gelovige die van zijn geloof valt... doordat een socioloog iets heeft aangetoond... dat is geen gelovige. Dat wil er bij nee. mij niet in. Nee, maar, ja, dat dat wat, zijn wat, twee totaal verschillende werelden. Wat ik persoonlijk in religie vind en ja. beleef... ja, dat is zo totaal anders als, als, wat ik, als onder, hoe ik echt als onderzoeker tegenaan kijk. Kijk, voor mij is het zo, de kerk is voor mij, uh, nou laat ik Han Fortman citeren... dat is een cultuurpsycholoog uit Nijmegen... waar ik ooit nog college van heb gehad. Die zei, de kerk is voor mij een mooie, oude, grote boom... waar ik op het heetst van de dag graag in de schaduw mag zitten. En verder heb ik daar geen diepzinnige ideeën over. Ik ga er naartoe, ik voel me daar thuis. Het is als thuiskomen, als ik in, in, op vakantie ben in Zuid-Europa... en ik loop uh, een, een oude kathedraal binnen dan is dat voor mij als thuiskomen. Dat, ja. uh, ik, dat past wel bij me, die immense ruimte. Uh, uh, laten we zeggen, de, de, de, de schoonheid die alles heeft. Hè. Het is een soort voorportaal van de hemel, zo is dat bedoeld geweest. Dat je al iets meekreeg van, kijk, daar kan dat op uitdraaien... als jij het juiste leven leidt. Zo mooi wordt het dan. Kijk naar die glas-en-loodramen, kijk naar die altars. kijk naar die fantastische schilderijen... door de topkunstenaars van de tijd geschilderd... Een soort voorproefje van de hemel. En tegelijkertijd een soort catalogus. waaruit je kan leren waar je je dan wel aan te houden hebt. Want er zit ook veel moraal in zo'n oude kerk. Het zijn allemaal dingen die jullie protestanten missen. Het is een barre wereld waar jullie in leven. Ja, we en een ik heb er veel bewondering voor. Ehm... Um. Ik ben er helemaal voor me op Ja, dat is nee, de hoor. bedoeling ook. Uh, <laughs> wij gaan uh, daarom maar onze uh, vluchten even zoeken in, uh, in de kunst. Wij hebben elke uh, zondag hebben wij een dichter. Uh, dit, is, uh, dit keer gemaakt door Rien van den Berg. Rien is uh, onder andere werkzaam bij het Nederlands Dagblad. Een uh, krant die door orthodoxe christenen wordt gelezen. Uh, en ergens proef ik in het gedicht dat hij eigenlijk dit gesprek ook wel had willen voeren. Maar laten we er eerst eens naar gaan luisteren. Dichter bij de zondag. Ergens in het boek van Joep de Hart, Zwevende Gelovige... kwam ik een plaatje tegen van de beroemde, kathedra, of de beroemde kerk in Ronchamp van Le Corbusier. En daar zit een verhaal aan vast in die kerk... Die eigenaars van die kerk, de kerkvoorzitter, zeg maar... die uh, had een vraag gekregen van een groep monniken... of ze daar rond die kerk niet een geloofsgemeenschap mochten stichten. Maar kerkdiensten in zijn kerk? Nee, zei die man. Spiritualiteit is belangrijker dan geloof. En ik... ik, ik dat, dat, dat hoefde je niet meer uit te leggen waarom Joep de Hart... dat voorbeeld uitgekozen had om, om in zijn boek te zetten. Dat, dat, dat steentje rolde vanaf de heuvel van Ronchamp en leidde tot dit gedicht. Geen dienst. Volgens de baas van een mooie heuvel in Ronchamp, waarop Le Corbusier een schitterende kerk gebouwd heeft... is op die heuvel spiritualiteit belangrijker dan geloof. Spiritualiteit, wat dat ook mogen zijn. En trek die heuvel religieuzen aan... die rond de kerk geloofsgemeenschap willen zijn... dan moet je dat voorkomen. Dit moet een plek zijn... Van zo weinig mogelijk. Geen eredienst, geen dienst. En zelfs geen God. Dit is de heuvel waar een taal beluisterd wordt die nooit verhaal mag worden. Van de baas van de heuvel dan. Het moet gevonden vreten zijn voor Joep de Hart. Want als je godsdienstrelativisme hebt gestudeerd, in Nijmegen nog wel, en cultuurrelativisme nog daarbij, dan ga je wolken schrijven. Wolken van wollige zin met af en toe een vonkelzin. Dat dan weer wel. Maar God als Heer en het geloof als het verhaal... dat kan dan a priori al niet meer. En met zo'n a priori kun je in de godsdienstwetenschap... nog prima uit de voeten ook. En zo lijkt Zwevende Gelovigen, het boek... verdacht veel op die buitendienstgestelde kerk. Een kathedraal voor... angst. Een bouwsel dat wordt opgetrokken voor wat wij naar de marges duwen... Willens weten soms. Voor een besef van heiligheid waarbinnen wij geen heilige meer dulden. Een fijn gevoel dat ons tot niets verplicht. Geen inzicht afdwingt in de afgrond in onszelf. Geen licht werpt in de kelders van je hart... waar je God eindelijk uit verdreven had. Wij houden ons blind uit alle macht. Uit alle angst. Terwijl in onze oren een taal nasuist die geen verhaal meer worden mag. Het was getekend Riem van den Berg. Het is een, een kritisch gedicht. Hoe reageer je daarop? Ja, het is een kritisch gedicht. Maar uh, het is geen gedicht wat ik op mezelf betrek. Want dat zou toch een misverstand zijn. dat Ik het een. Uh, uh, ik, ik ben op het idee gekomen van uh, die kerk in Ronchamp toen ik daar uh, op vakantie in de buurt uh, aan het wandelen was... een paar jaar geleden met mijn vrouw. Ja, ik heb hier ook het plaatje even voor me van... Uh, dit is hem toch? Ja, dat ja. is hem. Uh, en, en, en dat verhaal toen te horen kreeg... en later ook in de Nederlandse kranten las uh, over uh, de geschiedenis daar. En die is... Uh, ja, ik denk dat de dichter en ik, ondanks een uh, gereformeerde de hyperbolen. Ja. Diepe kerken en kathedralen van een uh, taal die geen verhaal worden. Ik druk me in ander jargon uit. Wat wolliger, maar dat zijn uh, misschien ook wolkjes waar je wat makkelijker op zweeft, omdat het wat wolliger is. Het heeft ook een, een stootkussen. Hè, het komt allemaal niet zo Abrupt aan, maar ik denk dat wij het eigenlijk wel eens zijn, want ik heb mij daar zeer over verbaasd. Het, het is toch werkelijk op zijn minst paradoxaal dat je een kerkgebouw hebt. wat ontworpen is vanuit een religieuze inspiratie. dan wel niet bij de architect, want die was nogal ongelovig, Le Corbusier, maar toch wel bedoeld voor erediensten. En dat je dan uh, mensen afwijst die zo'n eredienst willen uitvoeren. omdat ze de stilte van de plek komen verstoren. Ja, dan zijn we toch. Ja, dat is toch een vorm van branchevervaging, denk ik dan. Heeft, heeft, heeft Rien van den Berg je boek niet begrepen? Nou, dat, dat weet ik niet. Of is het een voor, voor hoe gevoelig het onderwerp kan liggen? Nou, ik vind als je zo'n boek schrijft, dan doe je je best erop. Hè. Je, je probeert dingen duidelijk te maken, dingen uit te zoeken. En zo gauw dat boek nou gepubliceerd is, dan moet iedereen daarmee doen... en ervan eh, vinden wat hij zelf wil, hoor. Daar heb ik totaal geen enkele moeite mee. Uh, ik, ik wil alleen niet de indruk wekken dat ik vind... wat daar nou uh, in, in Ronchon is gebeurd dat dat nou is zoals ik vind dat het zou moeten... of dat het de boodschap van dit boek zou zijn... van er moet meer spiritualiteit komen en minder traditionele religie. Want we hebben het daar straks er al uitvoerig over gehad. Ja, zo kijk ik daar dus niet tegenaan. Nee, he, nee dat... even voor de duidelijkheid. Het is een illustratie in het boek. Het is een, een plaatje, een mooie foto van een pracht van een gebouw. Ja, je moet het in combinatie zien met het plaatje in een paar pagina's eerder. He. Dat is een andere abdij... Ja. Dat is, het Deze wordt is al ingewikkeld in om dat allemaal uit te leggen. maar, voor de radio maar. Daar, daar gaat het over een abdij. Die heeft zich dus volledig verkocht aan de nieuwe spiritualiteit. Daar, daar wordt tai chi bedreven in de kapel. En de gangen waar vroeger de monniken hun brevieren lazen. Uh, uh, daar vinden allerlei cursussen uh, chakrasmassage. Uh, uh, en, en iriscopie en, en weet ik wat al niet meer plaats. Uh, en, en dan denk je nou dat klooster dat had blijkbaar geen bestemming meer. Dat, uh, zoals je daar een, een, een meubel... Uh, huis in kunt, of een, een, een parkeergarage in een kerk kunt. Zo ongeveer kan je ook uh, je kerk ter beschikking stellen voor dit soort dingen. En dan ga ik over naar Ronchamp, de kapel van Ronchamp. En daar vind je dan dat zich niet nieuwe spirituele melden, maar juist mensen die nog wel uit de christelijke traditie ja. komen, en die vinden ook daar de deur gesloten. Dus de traditionele kerken, die, die zijn zelf een beetje op drift Ze zijn op z'n minst een beetje hardleers, ja. Een <laughs> beetje hardleers. Ja, heel uh... Um, als wij nadenken he, over, de, over die toekomst van de, van de traditionele kerk... Uh, dan hebben wij nog wat, wat goede raad van uh, Jeroen van Merwijk voor klaarstaan. Er is, vrienden, tevergeefs gezocht naar iemand die mij zou willen promoten. De kerken moeten gewoon volgens mij rustig blijven zitten... als het mooiste meisje op het feest... De kerk heeft een paar dingen te vertellen en als, daar kan je als mens, denk ik, bepaalde troost aan ontlenen. Wat lijkt mij een belangrijke waarheden zijn als je erin gelooft. Dus ik zou zeggen, blijf lekker zitten. Ze komen vanzelf al naar je toe. Het is een kwestie van wachten. Of ze komen niet, het maakt niet zoveel uit. Het maakt voor de waarheden die je vertelt niets uit of ze wel of niet komen. Een beetje zelfvertrouwen. Het gaat om een raadsel, volgens mij, het geloof. Het gaat erom dat de wereld om je heen onbegrijpelijk is. En dat viert de Katholieke kerk, viert dat als het ware. Dat mysterie, daar gaat het in die kerk komen. Bij de gereformeerden wordt het woord gebruikt om de mensen mee te slaan. Maar daar gaat het helemaal niet om. Het gaat juist om het raadsel van, van wat er om je heen gebeurt. En dan ga je als het ware gesticht, met het idee van ik ben niet helemaal alleen, ga je die kerk weer uit. Dan hou ik net een week vol. En dan ga je de week erna, ga je het weer een keer meemaken met z'n allen. Tenzij dus je het niet nodig hebt, dat moet je niet doen. Maar het nodig hebt, moet je doen. Dit is uh, Jeroen van Merwijk, een, een cabaretier, die heeft wat dingen gezegd uh, over de kerk. Het uh, mooiste meisje op het bal, wat vind je van het beeld? Uh, ja, ik heb al een, het gaat hier over het katholicisme hè, in, dit, in deze sketch. En ik heb al een beetje een katholieke kathedraal en die termen beschreven ja. volgens mij. Maar, uh, maar blijven moeder... zitten wachten totdat de mensen vanzelf komen, dat is denk ik in Nederland een illusie. Waarbij we ons niet moeten vergissen, jullie protestanten zien dat nog alles over het hoofd, de katholieke kerk is een multinational. Vanuit het perspectief van de paus ziet dat er anders uit... dan vanuit het perspectief van Joep de Hart. Joep de Hart vindt misschien dat de katholieke kerk in Nederland... eens een beetje in beweging moet komen. En misschien, zoals ik het wel eens gezegd heb... Allah Jezus rond moet gaan trekken. En zijn vaste stek moet verlaten en naar de mensen zelf toe moet komen. Maar wat zegt de paus? De paus zegt, ach, Nederland. Ik heb dat vaker gehoord. Wat lag dat nou ook alweer? Je ja. zoekt dat op op de kaart? Zelfs voor een Duitse paus? Nou, oké, okay, wat gechargeerd, geformuleerd. Maar het komt erop neer. Het is een mondiale kerk. In Zuid-Amerika gaat het goed. In Afrika gaat het goed. In Azië gaat het goed. Ach, in Nederland gaat het wat minder. Zouden die Nederlanders het dan niet verkeerd zien? He? Maar voor <laughs> uh, de katholieke kerk heb je bijvoorbeeld ook die grote jongerendagen, uh, dagen. Die wereldjongere dagen. Wereldjongere dagen, ja, precies. Oh, in Nederland wordt daar ook uh, driftig heen gegaan. Ja, nou ja, de, bij de EO he, heb je die EO-jongeren uh, daar. Ja, ook he, die jongeren daar ja. ook. Precies, zijn Komt er mee dan. te vergelijken. Moeten we wel mee oppassen, overigens, hoor. Dat, want het is een soort optisch effect. Hè? Ze zitten daar allemaal op een kluisje. Daarom lijkt het, lijken het er heel veel. Maar uh, het zijn ze ook allemaal. En per saldo zijn dat er dus niet veel. Als je, ieder jaar heb je een rood dag in Breda. Ik gebruik dat voorbeeld wel eens. Als je dan in Breda loopt... Dan denk je dat je in Ierland of Schotland uh, terecht bent gekomen. Iedereen lijkt daar rood haar te hebben. Een paar duizend roodharigen verzamelen zich elk jaar op de dag in Breda. Kijk op internet naar de fotoshoots en je ziet ja. straten vol mensen met rood haar. Maar roodhaarigen vormen maar 2 van de Nederlandse bevolking. Maar wil jij dan zeggen dat? Maar alles ze zitten wat, allemaal wat, wat bij elkaar er... en daardoor lijkt het een trend... alsof wij ineens allemaal rood haren. En dat is bij die wereldjongerendagen ook. Uh, uh, uh, dat aantal varieert van uh, 500, 600 tot meer dan een miljoen. Ja. Het zijn er natuurlijk heel veel, maar het is eens in de zoveel jaar... en dat zijn ook alle gelovige katholieke jongeren die zich verzamelen... He, die, die nog in die maar denk je land... echt dat er dan geen thuisblijvers zijn? mensen Die er? Die zijn er ook, maar je kan daar niet uit afleiden... dat er een soort keerpunt zou zijn. Of dat er zich een trend zou aandienen waarin religie... in, in de oude christelijke zin, weer aantrekkelijk antwoorden worden is bij jongeren. Dat kan je uit die eo jongeren dagen ook niet afleiden. Nee? Nee, dat, dat is de gelovige jeugd die, zich, die elkaar daar opzoekt. Dat is verder prima, dat is ook heel belangrijk. Maar het is toch op zijn minst opvallend dat je een is geen trend voetbalstadion onder vo vult... Ja, maar dat is toch niet veel? Hoeveel zitten er daar nou? 30.000, 35.000, 30 30 dat is toch niks? Dan gaan er elk jaar 70.000 van af bij de kerken. Dat compenseer je niet langs die weg. Je proeft er ook niet een soort nieuw elan uit? Ja, dat wel. Maar oh. het is een elan binnen de kerken. He, en Het is zeer de vraag of je als kerk daar moet streven hoor, om iedereen te bereiken... He, en voor iedereen aantrekkelijk te zijn. Dat is voor mij helemaal geen uitgemaakte zaak. Dat, dat je daar automatisch vanuit moet gaan... dat je voor iedereen iets aantrekkelijks te bieden hebt. Het is heel legitiem, vind ik, dat sommige kerken uh, zeggen... nou, dat hoeft helemaal niet. Wij hebben een boodschap en het is slikken of stikken. He, uh, nou hebben nog we nog, nog een belangrijke vraag waar ik een tijdje al op zit. Uh, je, je spreekt als wetenschapper toch best wel een beetje hè, met afstand over je onderwerp. Je bent ook hoogleraar als katholiek aan een protestantse universiteit in Kampen. Uh, je bent onder andere aangesteld voor het onderwerp spirituele vernieuwing. Heb je dan een soort agenda in je hoofd van nou in dit geval protestantse kerk daar moet je je mee bezighouden. Heb je een missie? Uh, ja, dat is een van de dingen die, waar ik me de komende jaren op ga richten. Uh, wat er plaatsvindt op het gebied van kerkvernieuwing... en, en hoe je uh, dat vorm kan geven op een zinvolle manier in de huidige tijd. Dat is waar. Maar waar ik het daarnet over had... is dat er een beetje automatisch vaak vanuit gegaan wordt... dat je zoveel mogelijk mensen uh, voor zoveel mogelijk mensen aantrekkelijk moet worden... en dat dat niet voor alle kerken een uitgemaakte zaak is. Moet je dan een Wel, markt uitzoeken? Wat zeg je? Moet je dan als kerk een markt uitzoeken waar je, je op moet richten? Nou, dat is de consequentie. Als je voor iedereen aantrekkelijk wil worden, moet je marktgericht gaan denken. Dan moet je een aantal dingen gaan doen. Hè? Ik, ik zal een paar van die dingen noemen. Uh, het eerste is, je moet niet vertrekken vanuit je doorsnee gelovigen. De, de mensen die elke zondag bij je in de kerk zitten. Want dat is je vaste achterban. Maar je wil ook daarbuiten aantrekkelijk zijn. Ja. Het tweede is, je moet er ook voor hebben dat mensen heel veranderlijk zijn. En wispeltuurig in deze tijd. Modegevoelig. He, dus het is niet, dit is de boodschap en van de wieg tot het graf blijven we dat met z'n allen geloven. Maar in welke fase van uw leven zit u en wat is voor u nu interessant? Ja. He, een derde gegeven is, dit is ons totaalpakket, maar we hebben er alle begrip voor dat u alleen de leuke dingen eruit pikt. Zo werkt dat als je marktgericht denkt. Maar wil een kerk dat? Dat is niet voor alle kerken even duidelijk hoor. Oké, okay. we zijn alweer aan het eind van het uur. Uh, jij hebt ook uh, je ideale zondag beschreven. Ja, wat, uh, even in het kort. je zei je gaat dan door de polder fietsen? Ja, dat doe ik. Uh, consequent. Dan moet er wel iets heel bijzonders zijn. Wil ik op zondagmorgen na het opstaan, want dat doe ik zo vroeg mogelijk. Yeah. Ik was mezelf en ik stap op de fiets. Daar komt het eigenlijk op neer. Okay. En dan de polder in. De polder in. Nou, uh, daar gaan ze bij Vroege Vogels volgens mij vast nog meer over vertellen. Over de polder in gaan. We komen helaas uh, niet meer aan toe om met mij te praten. Bedankt voor het luisteren. Het laatste nieuws. Op behalve van de Republiek van Servië, ik dat vandaag we arresteerden Radko Matic. De Verenigde Staten is blij dat is belangrijk nieuws. Goed nieuws. Dit is een uh, belangrijk moment. Ontwikkelingen op de voet gevolgd. Deze inwoner vindt de arrestatie Landverrader. De Feiten en emoties.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 Dit is Radio 1.